Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is een explosief afgegaan bij een woning in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid. De voordeur is beschadigd, maar niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek. Eerder deze maand waren er ook al explosies bij woningen in Rotterdam. In Brazilië zijn drie aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van het parlement. Ze kregen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste drie veroordelingen voor de massale aanval op het Braziliaanse parlement, het presidentieel paleis en het Hoge Rechtshof in januari. Dat was een week nadat de pas gekozen linkse president Lula de macht had overgenomen van de rechtse Bolsonaro. In totaal werden 1500 bestormers opgepakt. De meeste zijn inmiddels weer vrij. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is aangekomen in de Russische stad Komsomolsk. Hij zal daar een fabriek bezoeken waar straaljagers worden gemaakt. Woensdag bezocht Kim al een Russische raketbasis en hij gaat ook nog de Russische marinevloot bekijken in Vladivostok. Zuid-Korea waarschuwt dat het bezoek van Kim aan Rusland ertoe kan leiden... dat Noord-Korea allerlei wapentechnologie krijgt... in ruil voor munitie die Rusland kan gebruiken in Oekraïne. De Belgische voetbalclub Antwerpen is vergeten om Sam Vines in te schrijven voor de Champions League. De verdediger mag daardoor niet aan het toernooi meedoen. Technisch directeur Mark Overmars baalt van de fout... te meer omdat het hem 2,5 jaar geleden bij Ajax ook overkwam... Toen mocht Sebastian Aller niet meedoen aan de knockout fase van de Europa League. Overmars kondigde toen aan dat hij zich meer met het inschrijfproces zou gaan bemoeien, maar bij Antwerp blijkt de geschiedenis zich nu toch te herhalen. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 7 en 11 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Daarna een vrij zonnige dag met wat sluierwolken. Het wordt 20 tot lokaal 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En, en jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, met. nu de nacht.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 Keep shining, knowing you can always count on me. But sure.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 Voor je Neem de klok mee zet hem ongelijk Laat de wijzers draaien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 Als nu. Ik no soy mecánico, pero ik de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. niet no quiero intentarlo con otra persona. Hace niet tengo ik de ti yo no niet sé. No you got me in the palm of your hand But I left those hands Oh They said I pick fights, said I won't ever win. I got a bad back, don't bring on the friends. But when I'm with you, it's like I'm living again. And baby, I'm sitting on the sidewalk, ain't nobody listening when I talk. I fall down and laugh, but it really ain't funny. Uh, take me home. In de zomer is jouw keuze ZFM. De rit te grijden, de joel valt door de maan. Besteden ze mij hard bij. En hij zocht nog reuslij haar. Ze steen voor haar hitte hutte. Van boven, liemen, leid. Zijn hoon op haar stutte. Hij wil mijn kwatenheid. Uit hier haast 1500 verrode maatschappijen. Ze leiden net onder. Ze vielen hard vrij. Er is pas voor mijn kinderen, hij maakt soms ook oorlogspaard. Al werd ze ijsbaas stenen, nou, dat wil de leven waard. Dus als ze leren te klein, en al haal ze je geld, uit die te lossen kraaien On a field, at your hands, fifteen hundred a new escapee, the wounded men, the wounded,